Ja, Flo van Deugen en Kato, de boek van Rumi's proficiat. Jullie hebben, waarschijnlijk is mijn lijstje niet compleet. Beste regie gewonnen, beste fictie, belofte, muziek onder andere. Welke van die answers vinden jullie de mooiste? Die voor beste reeks, omdat dat de, de beloning is voor iedereen. Allee, en sowieso die andere ook, die hadden we niet kunnen verdienen als we niet zo'n fantastische ploeg hadden gehad. Maar voor beste reeks wordt iedereen in de kijker gezet en ja, en uh, je zei er nog eentje vergeten, dat was Scenario, en daar ben ik ook met ons twee heel trots op, omdat ik denk dat we tijdens het scenarioproces uh, soms heel onzeker zijn geweest over bepaalde keuzes die we gemaakt hebben, omdat we personages hadden die niet van plot naar plot gaan, maar echt ja, de tijd pakken om die neer te zetten. En we hebben daarin ons buikgevoel gevolgd. En het feit dat we daar vanavond voor bekroond worden, is alleen maar een bevestiging. Dat we dat altijd moeten doen. En ik denk dat alles begint bij een goed scenario. Dus ik ben ja, heel blij dat we dit kunnen, kunnen verder zetten. Dat we daar uh, trots op kunnen zijn. Hoe zijn jullie op het idee gekomen van Roemies? We hebben zelf ooit samengewoond, uh, tijdens onze studiejaren. En uh, het is wat Cato dan net ook al een beetje gezegd heeft. Um, wij misten niets als jonge queer vrouwen, we hadden onszelf nog nooit op het scherm gezien. Wij zaten daar op te wachten en wij studeerden film en toen studeerden wij af en dachten wij waarom doen we het zelf niet of proberen we het zelf niet? Dus das, uh, wij zijn heel blij dat dat blijkbaar een groot publiek heeft bereikt. Is dat nu de perceptie van de Vlaamse media die dat een beeld van lesbienne niet toont dat men wel in het buitenland misschien toont? Of hoe, hoe zien jullie dat? In het buitenland misschien een beetje meer, maar over het algemeen worden queer personages, lesbies of elders in het queer spectrum, uh, vaak gereduceerd tot stereotypen of tot de slechte reek of we gaan dood. Of, um, maar we wilden eigenlijk gewoon mensen van vlees en bloed tonen die een leven hebben en dan on the site ook gewoon queer zijn. Dat was voor ons heel belangrijk om uh, ons gewoon een leven te zien leiden. Het beeld dat ik eigenlijk ook een groot stuk heb, is dat, dat mijn uh, vrienden en, en vriendinnen die dat ook tot LGBTQ, ja plus gemeenschap behoren, dat die zich eigenlijk niet echt herkennen in een gay parade en, en dat soort dingen en, en, en om te doen maar dat er ook gewoon mensen van vlees en bloed zijn die nou, elke dag hun, hun, hun job gewoon doen. Ja, ik denk dat de, de mensen op de gay parade zijn ook mensen van Vlees en Bloed die hun job doen. Dus, uh... Maar het is een, een stereotyp beeld dat misschien ook op die manier geschetst wordt. Net zoals de, uh, de metal liefhebber die per se bewijzen van spreken zwart moet dragen en tattoos. Ik weet niet, hoe zien jullie dat? Uh, ja, maar ik denk dat het... Dat het uh een manier is van van jezelf te uiten op zo'n uh, Pride en daarbuiten en dat uh, die drang om dat op die manier te doen alleen maar komt omdat je heel veel mensen uh, niet kunnen zijn wie dat ze willen zijn, niet kunnen dragen wat ze willen dragen en denk dat dat dan extra schoon is dat er plekken zijn safe spaces zoals de Pride waar dat wel kan de mensen die zich niet herkennen daarin die die snap ik ook die het is gewoon um, ja, er is gewoon een schaarsta aan echte mensen van deze Bloed, zoals we het al gezegd hebben, die queer zijn en dat kan alle vormen en maten uh, en kleuren hebben en die zijn er gewoon te weinig op het scherm. Dus met Roomies pretenderen wij zeker niet de queer te representeren. Het is dus nog maar eentje van de vele miljoenen. Uh, en daarom hoop ik dat er steeds meer verhalen gaan zijn waarin de heteronorm niet per se de norm is. Drie jaar hebben jullie hier aan gewerkt. Het heeft veel energie van jullie uh, geëist. En nu komt er een vervolg. Ja, we hebben dat altijd gewild. We hebben altijd drie seizoenen gewild. Dus we zijn heel blij dat er een tweede mag komen. Um, wij zijn nog niet klaar met Bibi en Ama. Die, uh, voor ons zijn dat levende mensen. En wij willen zelf weten wat dat er nog mee gaat gebeuren. Wij zijn alleszins nog niet uitverteld. En de goesting is er zeker. En blijkbaar is er ook publiek. Dus, um... Betekent dat nog eens drie keer, drie jaar? Of? Iets minder omdat die personages eigenlijk al voor een stuk gezet zijn? Die tijd gaan we helaas niet krijgen, maar we gaan ook minder tijd nodig hebben, inderdaad, omdat de, de basis, het concept lichter. Maar ja, de bedoeling is wel om onszelf te overtreffen en um, op zo'n organische mogelijke manier op zoek te gaan naar wat's next for them. En, um, ja, dat voelt voorlopig nog heel leuk en we zijn er nog lang niet uitverteld. Dus we gaan dat met dezelfde motivatie blijven doen op een iets kortere tijd, weliswaar. Oké, okay, dank jullie wel. Heel veel succes uh, met het vervolg en Proficiat nog eens uh, met uh, het winnen van heel veel mooie je Dankjewel. Merci, merci. Ja, Laura en Alam, jullie uh, zijn genomineerd voor uh, Roemies. Proficiat daarvoor. Dankjewel. Dank Dankjewel. U. Dank u. Het wordt ongelooflijk goed ja, ontvangen door de kijkers. Als ik me niet vergis, hebben jullie ook een kastaar gewonnen? Inderdaad, de juryprijs voor het beste programma van het jaar. Dus ik heb dat een met veel glamour in ontvangst heeft genomen. <laughs> en dat, dat, dat doet natuurlijk verwachten dat de dat Enzo er misschien ook wel in zit? Um, we hebben elf nominaties, dus uh, we kunnen er minstens wel wat elf meenemen. <laughs> Nee, ja, dat, dat, dat gaan we zien. Hè, ja. Maar een nominatie zal winnen. Ja. Voor mij, ik ben al gewonnen. Ja, ik ook, ik ook. Overduidelijk. Komt er eigenlijk een vervolg? Is er al iets geweten van een volgend seizoen? Flo en Cato, die hebben altijd gezegd dat ze sowieso drie seizoenen willen maken. Dus we're booked. Ja, ja, ja. ja seizoen 2 ja, komt eraan. Ja, ze zijn al aan het schrijven. En wat brengt 2023 naast de Gomes voor jullie nog? Um, heel veel liefde, heel veel vriendschap en nieuwe avonturen denk ik. Um, ja. Ik teken voor hetzelfde. En wat theater, en wat, wat theater. Ja. Ik ook ja. eigenlijk, ook wat theater. Voilà. Wat mogen we verwachten van jullie op het podium? Ik, uh, ik zit nu in een, uh, een co-productie tussen de toneelschuur en ITA in Amsterdam. Dus uh, het heet Hamlet en Ophelia en daarin kun je mij zien. Ja. En bij jou? Um, ik uh, wil graag gewoon meer theater doen. Dus, uh, ik heb nog geen toneelstuk, nog niet. Nog niet. Nog. Oké, kijk er alles is nog uit om jullie snel op het podium te zien. Succes! Dank je you. Yeah. Thank you.